Met het NOS-journaal. In de Saudische stad Mekka is een hijskraan gevallen op de grote moskee. De Saudische autoriteiten spreken van zeker 87 doden. Ook zouden er meer dan 150 gewonden zijn. Volgens de Saudische tv-zender Al Arabiya viel de kraan om door een zware storm. Het ongeluk gebeurde kort voordat het vrijdagmiddaggebed zou beginnen. Het was daarom erg druk in de moskee. In de grote moskee staat de Kaaba, het heiligdom waar moslims tijdens hun bedevaart naar Mekka, de Hajj, zeven keer omheen lopen. Oud-partijvoorzitter van de PvdA, Felix Rottenberg, stapt op als voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de verkiezingen samenstelt. Dat heeft hij bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Rottenberg kwam de laatste dagen in opspraak door scherpe kritiek die hij uitte op PvdA-leider Samsom en op minister Dijsselbloem van Financiën. Op Twitter schrijft partijvoorzitter Spekman dat het spijtig is dat het zo gelopen is, maar dat hij het ook goed vindt dat Rottenberg uit de kandidatencommissie stapt. Gemeenten en jeugdzorg wantrouwen elkaar, en dat komt de hulp aan kinderen met problemen niet ten goede. Dat zegt de commissie die de decentralisatie van de jeugdzorg onderzoekt. Gemeenten blijken vaak ingewikkelde afspraken te maken met jeugdzorginstellingen, waardoor die voor wijkteams vrijwel onmogelijk uit te voeren zijn. Volgens de voorzitter van de onderzoekscommissie worden kinderen nu niet de dupe van de slechte samenwerking, maar het gaat ook niet beter dan voorheen. Van en naar Utrecht rijden weer treinen op alle trajecten. Het zijn er wel minder dan normaal. Het treinverkeer raakte aan het eind van de ochtend ontregeld... toen een goederentrein een bovenleidingstuk trok. Vannacht wordt die hersteld. Dns verwacht dat de treinen morgenochtend vroeg weer volgens het spoorboekje rijden. Het weer op de meeste plaatsen wordt het droog. Vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de loop van de dag zijn er buien met in het zuidoosten en oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit.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 Bernère Et je suis immité par l'hiver Je te préserve avec ton image un long noir sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel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 Je t'aime. Je sais pas si je t'aime.